schokvrije Zwitserse bom. Een hoorspelling in zes delen van Roy Clark in een vertaling van Johan van der Woude. Regie Dick van Putten. Vierde deel. Sarabande voor een doorgebrande zekering. Feilig. Zo. En nog één ding. En dan mag jij terug naar de bewoonde wereld. Ja. Ik moet iets zwaars hebben. Iets zwaars? Ja, goed, een groot geldstuk of zo. Ah oh, ja. Hier, ik ga het wel mee. Oh, daarom moest ik de boodschap dan een overland mm -hmm. Zodat je er iets zwaars in kon doen. Je gooit hem uit het raam, hè. Heel slim. Getuigd van inzicht. Hoe is het nou met je? Beter. Dat wist je wel, hè. Als je me maar iets te doen geeft. Ik heb wel een groot risico genomen door mijn vertrouwen te nemen. Laat je van beelding niet te vrije lopen. Goed. Geen veronderstellingen meer. Ontrouw alleen maar dat ik het waardeer. En je niet zelf teleurstellen. En zonnebril. Wat? Heb je een zonnebril mee? Ja. Zet hem op. Ja, nu. Dat is tegenwoordig heel gewoon, zelfs binnen. En als je dan onze vrienden weer tegenkomt, komt hij ja. goed van pas om iedere onwillekeurige beweging van afschuw de raden te verbergen. Oh. Zet hem op. Hmm, heel verleidelijk. Fataal voor je image van gezond, sportmeisje. voel me uitermate belachelijk. Zeg, en als je ze tegen het lijf loopt, blijf dan staan waar je staat en hommel wat in je tas. Oké. Okay. Doe je het lippenstift op of uh, controleer je valse winters. Die zijn niet vals. Oh, hou toch op. Doe het nou maar. En? IJsig kan blijven. Je weet wat ik bedoel. Goed. Je lippenstift zal ik wel nodig hebben het wel niet uitzien. Nee, de omstandigheden in aanmerking genomen. Spookachtig. Kom mee. Het is niet te geloven hoe normaal alles lijkt. Ga er maar heen, het zal je goed doen. Ik blijf hier, dicht bij de deur. Luchtjes scheppen. Kun je niet met me meegaan? Oh, ik ben, niet ik ben nog een beetje sloom, hè? Ik denk dat die alle reflexioneerd hebben lopen. En, ga niet rondlopen. Blijf bij mevrouw Ik zal bij ons schoot knuipen. Nou, bedankt voor de steun. Ah, ben je daar? Oh, ik dacht dat we straks wel eens een kop koffie konden gaan halen, hè? Ik heb de onzinnbare Greta opgespoord. Wat? Nou ja, jij bent de verkeerde kant opgegaan. Zit daar gins? Slent op heel rustig door de gang. Ik vond dat ik het zomaar moest laten. Wat een goed idee die bril op te zetten. Geef je iets pikant. Het licht is buiten nogal fel, hè? Ik vind dat dorpje in het dal beeldig. Het komt steeds maar weer tevoorschijn, iedere keer een beetje lager. Oh, wat een verrukkelijk woord om te wonen, een soort Wordsworth Plus. En dat alles, en dan ook nog Wilhelm Tell. Dit was een achtertuin, heb ik gegeven. Ik hoop maar dat de meisjes het niet in de gaten krijgen, anders voorzie ik experimenten met fruit. Komen we niet gouden auto's? Ik heb geen idee. Hé, hey, het licht flikkert. Kijk, de lampjes zijn uit. Nou, daar ben ik blij om. Die onpeilbaarheid van de Zwitsers is bijna ondraaglijk. Ik hoop wel dat we voor de volgende tunnel weer aangaan. Nou, dat zal wel. Leuker als het niet gebeurt, hè? Zoals de tunnel der liefde. Kijk eens naar je mede -pantageers. Met wie zou je niet in het donker willen zitten? Haak nog rustig, stelletje, het niet. Maar je kan niet weten, soms komt in het donker het beste in de mens boven. Ja, waar is Shields toch? <tie> ik heb het gevoel, Julie, dat dit je bril wat overbodig maakt. Uh, Rustig, meisjes, Julie. Let zitten waar je zit. Ah. Julie, mijn dergzee. hè, dacht je dat het iemand anders was? Wat? Kinderen waren het bestand. Ik heb het verbreide ding hier net neergezet. Volgens niet dat de meisje komt. Oh, ik heb hem al. Nee, ik dacht dat hij dat was. Je toch? Uh, ja, uh, wat is het? Je het toch niet. Oh, maar. Waar ja. is die vrouw en dan lieve hemel, ik denk dat de een of andere idioot met een warme achterstof is gaan zitten. Oh. Hey, ik haat het om voor zien kinderen met Stil, stil, stil nou maar. We zullen er direct iets aan doen. Ik geloof dat we eruit komen. Ja, ja, daar zijn we weer. Wat ja, doe ja, je dat stom? Wat jullie. je hier? Wat je Wat hè? Nou, heb je hier? Nou? Ja, ah. Wat je je hier? Wat ja, je hier? Wat doe je hier? Wat Wat doe de mensen wel denken? Wil jij naar de volgende wagon? Ja, die gaan we hier. En uh, wil je dan je papetje even vragen of ze hier wil komen? Natuurlijk, ja, meneer. Jongens, is het Kan ik... Loop langs me heen. Kijk of die kopie daar... Is die leeg? Ja. Doe de deur open. Je mond staat open. Je bent gewond. De hoofd. Het bloed. Komt er iemand aan? Nee. Goed. Je hebt toch geen merares? Vang me dan op als ik deze steun loslaat. Ah. Uh. Uh. Uh. Ah. Zo. Doe de deur maar liever dicht. Ja. Nee, ben je ja. hier. Leun er tegenaan En glimlach tegen me zoiets. Waarschuw me als er iemand aankomt. Wat is er gebeurd? Ben je gevallen? Ja. ...voor een domme ent. is een idioot. Mark, misschien een kleenex in je spiegeltje? Wacht, ik... ...op ze hier ergens hebben. Was het in de tunnel? Ben je gestruikeld in het donker? Ik ben gestruikeld in het donker... ...vanaf het moment dat ik in deze verwoepte trein ben gestapt. Zij blijft er maar staan, gooi ze maar toe. En blijf uitkijken. Ja. Als Elfie en Jean Hawk dit zien... ...gaat ze het, het in vragen stellen. Dit is achter je linkerhoel. Hm. Ik voel wel waar hij dat zit dat je zei dat het bloedde dat is ook zo. ik dacht dat je emmers vol bedoelde maar nou, in ieder geval niet onthoofd wil je me vertellen wat er is gebeurd oh is dat niet het station hm? kan wel door zijn ik dacht dat je hoopte dat je ja. dat brengt. ja dat zal ook door zijn <laughs> het briefje is weg stel je voor een Engelsman die de kant krijgt met zittende vangst te gooien is het briefje weg hm -hmm. En die Vader, ik ben niet graag van die hele tijd te maar wat bedoel je Gerold. Ik ben helemaal niet op liefje. Ze hebben mijn zakken gerookt. Nee. Experts. Ik durf te wedden door dat vriendje van jou... ...uit de begon van de, de commissie. Maar komt iemand aan. Een jongen. Het zijn al orde, hij oh. aan de pleger gaan. Oh, zeg. Jij verkeert in slecht beweldschap, sneeuwkoningin. Je taal wordt nog niet beter op. Luister. Kan ik iets voor je halen? Je bent gewond. Alleen mij trots, liefje. Oh. Ik ben aangevallen, ze hebben me te pakken genomen. Uit, kun zien? Nauwelijks. Het zit onder je hangen. Geef je maar een sigaret. Het zijn het Fransen? Je bent er gek van, hè? Het continent onder mijn gemoreel. Franse sigaretten. Hier. Maar een stikkel rodding maar van me ook. Het kleine beetje gevoel dat ik voor je heb is zo over als je zo doet. Hier. Ik begrijp maar niet hoe ze wisten dat jij een briefje had. Dat wisten ze ook niet. Ze zochten alleen maar om het zeker over zijn. Ze hebben me al eens eerder gezegd dat als ik niet ben wat ik voor ben te zijn, dat in bepaalde omstandigheden in een briefje tot uiting zou kunnen komen. <laughs> en nou weten ze het zeker. Ze weten nu hoe de zaken staan. En hoe staan de zaken? Kijk maar dat in mijn ogen, liefje. Dan zie je de dood. Oh. Toen die Duitse kever mij voor het eerst ontmoette, zag hij dat zijn leven in mijn aan samme handen lag. Nu heb ik ze afgegaven. Dat een leuk erg Jij hebt geprobeerd hun leven te redden. Dat bleek duidelijk uit het briefje. het is niet eerlijk jezelf de schuld te geven. Nou, we moeten nou beslissen wat we gaan doen. We doen niets. Oh. Ik zeg jou wat jij doet als we in nog aankomen. Dan maak jij dat je als de Brixie uit deze trein komt. En dan moet je goed naar me luisteren. Ja, vergeet dat ik getuige ben geweest van moord. Ik heb er mee te maken, of je wilt of niet. Kleks niet en luister, doe niet je Engels tegen mij. Dat komt doen? Dat is natuurlijk. Ik kom hier naar, als je ja. toch in de lucht er nu op uitzender voor te zorgen dat je niet in Lugano aankomt. We moeten iets doen. W wat denk je van de nood? Ja, je zou net zo goed de wc kunnen doortrekken. Zij zijn gewapend. Ze bewaken een rijdende trein. En als ze de trein laten stoppen is het enige verschil dat ze dan een stilstaande trein bewaken. Nee, wat we ook doen, we moeten een opstootje zien te veroorzaken. Geen herrie. Het kan me niks schelen dat er iemand woon raakt. Je hebt gezien wat er met de conducteurs gebeurt. En laat er in godsnaam de kinderen denken. We kunnen niets doen. Ik weet dat het zo is, maar er moet Maak je ik... nou toch geen zorgen. Ik ben niet van plan hier te blijven zitten en het zo gemakkelijk te maken. In de eerste plaats wil ik naderhand gedekt zijn. En daar moet jij voor zorgen. Als het misloopt, moet jij in ieder geval in Lugano aankomen. Als het misloopt. Nou, luister dan naar me, wil je? Als jij Lugano bereikt, geen heroïsche houding en opvallende onzin, probeer niet ze te laten arresteren, laat ze lopen uit de trein uitgaan. Ik weet genoeg van ze om er zeker van te zijn dat ze hoe dan ook gepakt worden. Mm -hmm. En je hebt genoeg gezien om later een aanklacht wegens moord klaar te maken. Het zijn Bruno's jongens. Wat? Huh? Ja, Bruno uit het hotel. Tot nu toe zit ze rijgerachtig. Als je de trein uitbrengt en niet meer in onmiddellijk gevaar, ga dan naar de politie. Niet de eerste, de beste verkeersagent. Nee, neem een taxi en ga regelrecht naar het hoofdkwartier van het CID. Ja. Zorg dat ze naar je luisteren. Laten ze als de gesmeerde bliksem contact opnemen met Luzern... en Karel uit het Goosthuis halen. Mm -hmm. Zorg in de eerste plaats dat hij wegkomt. Ja, maar wat is Heb je het ik... begrepen? Ja. Weet je het zeker? Ja, verdomme ja. Goed. En daarna kun je ze de rest vertellen. Alles. Dan nemen zij het verder van je over. Denk er dan. Jij bent kroongetuige. Ze moeten je van dat moment af beschermen. Ik meen het. Je zult het nodig hebben. En jij? Je vraagt meer dan ik weet. Ik zal doen wat ik kan. Het helpt dat ik weet dat jij in Hogan overal verzorgt... Ze zullen proberen je te vermoorden, hè? Ergens tussen hier en Lugano. Ze moeten wel. Dan moet je eens goed naar me luisteren, John. Jij kunt zeggen dat je wilt, maar het is mij niet duidelijk hoe je mij er precies buiten wilt houden... ...zonder dat er die herrie van komt waar je zo bang voor bent. Ik loop niet rustig terug naar de anderen of er niets is gebeurd. Ik blijf. Ik had beter moeten weten. Ik had moeten bedenken dat jij als sportleidster onmiddellijk van start zou gaan. Denk er Hier is geen scheidsrechter, geen vuitje, geen rust. Ga zitten. Ik krijg nog golfpijn. Het is allemaal duidelijk. Op de een of andere manier moeten wij ze te pakken krijgen voordat ze jou pikken. Maar hoe in godsnaam? Die trein is van hun. Of de Zwitserse spoorwegen dat nou weten of niet. Zij zitten goed, in. We zitten met z'n allen opgesloten in een voortrazend projectiel. Het is een 17-steen schokvrije Zwitserse broek. Hoe gauw op? Denk liever na. doen zijn. Ga door, juffrouw Kipling. Ach, doe niet zo fout. Je bent een lastige vrouw. Oh. Wees eerlijk. Zou je me niet liever weg willen hebben? Een man die zijn handen heeft gehad, waar ik ze heb gehad en zonder dat erom werd gevraagd. Oh, doe niet zo belachelijk. Als ik je troosten kan, juffrouw Scarlett. Ik was op dat moment zo bezig dat ik het niet onaangename gevoel nauwelijks heb gemerkt. Hm, hm. Zou jij helemaal niet bezig met dat, dat ons boven het hoofd hangt, hm? begrepen dat je hoofdje minder pijn doet. Maar dat het er niet zelden erop geworden is. Die vreemde hummel van je die weer plotseling opduikt. Juf, wat die Halliwel wordt misselijk. Waar heb je het over? Hoe lost een toegewijde jonge lerares dit op? Ik begrijp niet Schiet wat... nou op, anders zit je direct onder de door anti veroorzaakte viezigheid. Ik begin te vermoeden dat die klap op je hoofdje helemaal geen goed heeft gedaan. Zal het verzoek van die groen uitgeslagen Halliwel vergeef zijn geweest? Oh, ik heb pillen tegenwaardigd dus als je dat bedoelt. Geen misselijk is dat Oh, je je niet te staan, Ik verwacht niet dat jij boven welke gewone slakheden verheven bent. Hoeveel heb je er? Ja, hier, een duistje, Paul. In ieder geval genoeg. Dat denk ik niet. Zeg, is mevrouw Hawk net zo op alles voorbereid? Ja, hm? natuurlijk. Op allerlei noodgevallen. Ik weet dat de tas van die vrouw vol zit. En ja, wat... Ja, ga eens bij de langs. En alles wat ze aan pillen en capsules heeft. Behalve minder dranken natuurlijk. Oh, zeg haar dat je bezig bent... Met een recept voor oplos-yoga of zo. Ah, bedoelt voorzichtig. Houdt wel een voorgeschreven dosis of zoiets. Juist, ja, geen aspirine, dat is te bitter. Al het andere mag. Hoe meer, hoe liever? Uitstekend. Je maakte me bang. Ik dacht even dat ik niet helemaal goed ben je verstand van. Heb je al bedacht hoe je het toedient? Dat zal ik je zeggen als je terugkomt. En doe het rustig aan. Zorg dat er geen paniek ontstaat. Hebben ja, we die er maar bij. Die kunnen we gebruiken. Ja? En wat is dit? Cyclisine, hydrochloride meclozine. Mm. Klinkt zelfs slaapverwekkend. Ook erbij. Wat dan niet hè? Okay. Oh, die is ook goed. En deze? Heb je hier ook wat er? ja, erin. Okay. dat? Ja, daarin. Oké, er genoeg zijn. Nee, maar dat denk ik wel. Genoeg om een olifant te bedwelmen. Ja, ik weet het niet. De veiligheidsmarge is meestal vrij ruim. Wat deden onze vrienden toen je langskwam? Oh, ze zagen er volkomen ontspannen uit. Goed op de bank en zo. We zijn tevreden. Zij hebben geen haast. De hele weg naar Lugano en nog 9 mijl Gotthardtunnel. En je dan zorgen maken over één ongewapende man? <laughs> nou, zo kunnen we dit onmogelijk toedienen. Dan zijn ze een week buiten westen. Ja. Eerst moeten we ze hierop fijn stampen. En dan doen we de poeder en een van deze buisjes. Even kijken. Ja, dit is een goede. Ja. We kunnen het in zo weinig mogelijk laten oplossen. Ja. Op die manier krijgen we een lekker sterk of een draadje. <lacht> laten we hopen dat het rot spul niet al te smerig smaakt. Maar hoe krijgen we er zover dat ze het in nemen? Ja, daar zit in de knip. Er is één klein katje. Heel klein. <lacht> Zo'n dom klein. Kijk, die Stuart bracht me het idee. Ja. Met zijn koffie. Het is een kwestie van op tijd handelen. Jij wou toch meedoen? Ja. Hier is je kans. Ik denk dat het de enige kans is die we krijgen. En als het misloopt. Hou jij je gedijst, en denk je aan wat je in uw banen moet doen. Zeg maar wat ik moet doen. Goed. Zodra we klaar zijn, ga ik naar de restauratiewagen. Ja? Ze komen vast en zeker achter me aan. Ze willen me in de gaten houden. Ik bestel koffie. Zij moeten een excuus hebben om vandaag te blijven. Bestellen dus ook koffie. Ja? Zodra zij hun koffie hebben, ga ik weg. Ja, ja ik hoop dat ze mijn wij weer achterna komen. En zodra je ziet dat zij weggaan, ga jij naar hun tafeltje toe en doe dat spul in hun koffie. Ja, je legt die tas maar op de tafel en doet net of niet zoekt. En roer het goed om als je de kans krijgt. Ja. Ik ben dan goed uit of ik terugkom. Ik ben naar het toilet geweest. Ik kom terug. Zodra je me ziet, zweer je me. Ik ga zitten en drink mijn koffie nog. Laten we nou maar hopen dat zij dat ook doen. Misschien lukt het. Laten we het hopen. Ja. Dank je. Vooruit. Doe dan. Twee lekkere grote potten koffie voor die heer daar. Dat zegt hij. Zo, laat zien. Oh, Shields. Je zal zien dat ik vreselijk in de gaten loop. En nou, goed horen, heeft hij gezegd. Kan hij makkelijk zeggen. Oh, o, iedereen kijkt, dat voel ik. Een zoentje. Ik geloof dat het gelukt is. Oh jij ja, idioot. Om dat spres de vijand te laten komen toen ze eindelijk opgedronken hadden. Ik wou niet dat ze flauw vielen in de restauratie. Weer te veel herrie. <laughs> Moet je zien. Hier zitten ze toch veel beter? Maar stel je voor dat het niet op tijd gelukt was. Hè? Ze, zou, ze zou je uit de weg hebben geruimd. Hebben ze een sigaretje? Ja, het is je verdiende loon. Je wou toch met me samenwerken? Dat gaat je een kapitaal aan sigaretten kosten. Hier. Hou die dingen maar. Zeg, als je zo doet, roken we mijn eigen sigaretten. Oh, je bent onmogelijk. Geen wonder dat die kleine Duitser wijf voor de pet. Nou, wat nou? Waarschuwen we iemand in de trein of wachten we tot Lugano? Geen van beiden. Van deze twee hebben we geen last meer. Ik heb de pet van de dode conducteur erbij gelegd, ze zitten erop. <laughs> en ik heb het mes dat ze hebben gebruikt achter in de bank geduwd. Dat vindt de politie dan wel. Zit volglekken, dan hebben ze alles wat ze nodig hebben om die twee voorlopig vast te houden. Of wij later dit uit kunnen Ik wil niet dat je nu nog iets doet in Lugano. Althans, voorlopig niet. Ik zal loodzeggen op bellen en zorgen dat ze Karl weghalen. Je kunt niet weten. Hij is daar niet langer nodig en uh, ik zal me een stuk beter voelen als ik weet dat hij weg is. Ik begrijp niet waarom we niet naar de politie kunnen gaan. Ik heb er de tijd niet voor. Ze laat me in geen uren gaan met zo'n verhaal. Dan is het te laat. Zoals het er nu uitziet, kan ik doordrukken. De bende van Bruno in Lugano... Dit nog steeds dat alles is. Daar moeten we van profiteren. Ik denk dat ik in ieder geval de tijd heb tot de kranten het verhaal krijgen... over deze twee schoonheden die in de trein zijn gevonden. En, en daarom wil ik niet dat je nu al naar de politie gaat. Want dan komt het verhaal veel sneller bij de kranten. Als we het de politie zelf laten uitzoeken... zullen ze toch wel eventjes moeten wachten tot een van deze twee in het ziekenhuis bijkomt. Zo. dus jij bent van plan door te drukken... en de hoop dat je af kunt maken wat je doen moet voordat het nieuws bekend wordt. Ha. geweldig hoor. Met andere woorden, je werkt tegen een brandende lonting. En dan maar hopen dat het langzaam werkt. Jij bent een toffe meid, sneeuwkoningin, maar een tikkertje dramatisch. Het is een kwestie van bewijs en verantwoordelijkheid. Als we alles laten zoals het nu is, krijgt de politie alleen maar deze twee minder belangrijke figuranten te pakken. En ze krijgen geen van de hoofdfiguren in handen. En dat is niet voldoende, sneeuwkoningin, dat kan niet. Nou, vooruit. Ga zitten, laten we naar buiten kijken. We zijn toch op vakantie, niet? Nog een paar plaatjes! Zoek je naar het restaurant op het eiland? Nog een paar plaatjes! Kijk je hoe trapje, alsjeblieft... Oké, okay. oké, okay, we gaan. Uh... Is er nog een plaats? Ja, kom u maar hoor. Dank u wel. Proces van daar, Hier, hou Hier. Ja, Dank u. Oh, ik ga daar wel zitten. Neemt u mij niet van, is steeds plaats te Ik moest je je nek omdraaien. Ik dacht dat je het leuk zou vinden. Daarom heb ik tot het laatste moment gewacht. Je kunt me nou moeilijk wegsturen. Ah, het meer is prachtig, hè? Nou kom, ik hoop niet dat je gaat zitten mokken, Shield. Wil je nog wat wijn? Beter van niks. Ik dacht dat jij van een leven vol gevaren hield. Vooruit. Kijk eens hoe het moest zien. Eén slokje dan. Ook niet dat je me dronken gaat voeren... ...maar dan in de steek laat voordat de plek begint. Breng me niet in de verleiding. Zeg, wanneer begint het eigenlijk? Ik verwacht iets heel melodramatisch... ...maar alles wat we tot nog toe gehad hebben... ...zat malen en af en toe wat er een zin. Er gebeurt pas wat? Zij ervoor klaar zijn. Oh. Wij kunnen alleen maar afwachten. En als jij niet kunt niksen, hou je dan eens bezig met de gedachte wat Elfie en Jean Hawk op dit moment met jouw reputatie doen. Hm? Mijn reputatie. Ja, we zijn er toch samen tussenuit getrokken. Zij geloven vast niet dat het puur toeval is. Dat kost je jaren van hard werken met je truitje en je marineblauwe shortje... ...voor je je weer gerehabiliteerd hebt. Ik geloof echt dat het is tijd voor dat ik je inlicht over de kleding die dames bij sport dragen. Dat lijkt me een interessant aanbod met vele mogelijkheden. Ah, oh, nou is dat een heerlijk plaats. Laten we gaan dansen. Lieve hemel. Moet ik me nu ook nog als een heer gaan gebruiken? Zeg, je hebt al echt genoeg wie nog wel. Kom nou, iedereen dan. Doe niet zo vervelend. Nou, Wat best mee, hè? Ik vind het dubieus, psychologisch gezien. Ach, ja. Ontspan je. Je houdt je weer te stijf. Ik zou komen. Speel nou eens even niet voor die dektif en neem eens notitie van mij. Kijk naar me. Ik ben heus heel hard. Een tikkeltje aangeschoten. Oh, dat kan wel helemaal niet afschuwen. Nee, helemaal boos op me. Je had niet nodig te zijn. Niet zonder uit Ah, onzin. Hoe kan ik anders hier zijn? Jij zou me toch nooit uitnodigen? Dat jij denkt dat het gevaarlijk is. <lacht> Je bent een dwaas, Ik kan van nut zijn. Dat was ik al in het trein. Geef het Jij krijgt een de Maar desondanks... Niks desondanks. Je bent alleen maar koppig. Ik moet mezelf wel uitnodigen omdat jij het niet doet. Nooit. Ik denk dat jij ook uit de school komt... ...waar ze leren dat vrouwen hulpeloos zijn. Ze maken me misselijk... Je blaast in mijn oor. Neem nee, me niet kwalijk. Helemaal. Het is vreemd, maar dit op dit moment. Net als zachtjes tijdje. Jij bent ook lekker gevoelenslag. Veel minder bezig dan ik dacht. En dan nog een gezonde, ook te de grip. Nee, niet zo aan? Je hoeft niet te proberen om af te schrijven, de ordinaire te doen. Ik begin jouw tactiek te doorzien, Shield. Ik geloof dat je niet half zo aardig bent als je voordoet. Voorzichtig, liefje, je kon me dus ongelijk krijgen. Het zou best kunnen dat je op een gegeven moment. Ja, dat klinkt dubbelzinnig. Dat ik je zo te pakken neemt... dat je het in Keu eh, niet keurig doet. Er helpt niet, Shield. Mij maak je niet bang. Zullen we langs de zomer gaan? Oh, kijk daar eens. Een feestje. Nou, die nemen het er goed van, Wat is de familie? Wel vier generaties. Oh, die logeren waarschijnlijk in die villa, daar. Oh, kijk dat oude Paris. zo dalen. <laughs> het lijkt wel dat het van goede eten stem. Zeg, ja. zijn we nou op Italiaanse bodem? Dat geloof ik niet. Hoewel we vrij dicht bij de Italiaanse kust zijn. Zegt, eh... Uh, ik moest me maar eens vertonen. Kom. Op meneer, de wijn is een uitstekende wijn. Heel lekker, ja. Een heel goede afsponantie, meneer wijntje van onze streek. We zijn er dus trots op. Misschien dus wil meneer onze kelder zien voordat hij weggaat. Ze zijn wel een kijkje waard. Graag. Misschien alleen. De dame zou het alleen maar vochtig en somber vinden. Daar hebt u gelijk in. De dame blijft hier. Heel goed meneer. Als u door die deur gaat, u ziet het trap wel, uh, iemand zal u daar rondleiden... De dame blijft hier. Blijf rustig zitten en blijf van de wino af dat ik terugkom. Tot wel, generaal. En als de plaatselijke te opdringerig worden... ...zeg dan maar dat je een uiterst besmettelijke ziekte onder de leden hebt. Aan de manier waarop je mij behandelt zou je zeggen dat het zo was. Hm. Wees voorzichtig. Ciao. Sorry, man. Dat is het voor een als een bij Als die uitgaat, dan zie je minder dan ooit, hè? Nee, blijf waar je bent. Ik ga je zo meteen rondleiden. Als je me eerst eens vertelt wat voor indrukken van onze organisatie hebt gekregen. Waar heeft u het over? Ik ben alleen maar naar beneden gekomen om de wijnkelders te voorzichtigen. Best, meneer Veer. wij zijn graag voorzichtig. Zo, nu kunnen we zien wat we doen. Ik merk tot me genoegen dat je vreemdelingenland trouwt. Rootscheiden had ons al verteld dat we goed materiaal konden verwachten. Ik heet Vittorio. ...deze kant op. Meneer Geert. Ja, hierdoor. Je ziet, het klopt allemaal. We hebben een uitstekende wijnkelder. Je moet een fles meenemen als je weggaat... ...met de complimenten van het huis. Ik zie ook dat je het nodig hebt gevonden... Om ...een jonge dame mee te brengen... Was dat nou wel verstandig? Ik geloof hem wel. Mijn groep in de laten zou commentaar uitlokken. Zij hoort bij mijn groep. Met haar weggaan lokt ook commentaar uit, maar... dat zal eerder alle verdenking de kop indrukken. Uitstekend. Heel vindingrijk. Maar dat heeft je in op ons al verteld. Jij hebt heel goede recommendaties, meneer Shields. Ik ben benieuwd of je geschikt bent. Moet jij dat beslissen of wil je dat alleen maar suggereren? Ach, een stikkeltje ongeduldig. Ja, dat hebben ze ons ook verteld. Onze meneer Shields, zeiden ze, is een beetje koppig. Ah, zie ik die. oké, papa. Oké, okay, oké, okay. tik, ja. Oh. Op mijn vijftigste vertelt hij me nog wanneer ik van tafel mag. Hm. Is zit hem? Ja, Marco. Dit is meneer Shields. Oké, okay. smeer hem, laat ons alleen. Ik ga jou ouwe vertellen dat ik zo kom. het. Hierop. Oké, okay, meneer Shields. Nu zijn wij alleen. Alleen? Wat? Oh, u bedoelt Nicky daar. <laughs> Wees maar niet bang voor Nicky. Hij blijft als een pop bij de deur staan. Hè? Aardig en rustig. Dit is voor mij onder vier ogen. En op een paar persoonlijke uitzonderingen daar. Daar hoort u niet bij, begrijp u wel. Ja, kijk, mijn oude is een aardige vent, maar hij is nog nooit over de grens geweest. Hij gedraagt zich nog altijd als een vader. Maar u hebt wel gereisd? Zeker, overal heen. Meester, kant van Amerika uit. En u? Een beetje onbeldienst. Ik kan van mij de dienst cadeau krijgen. Van mij ook. Nou, wilt u een borrel? Al die luidere flessen staan er toch niet voor niks? Nee, dank u, nu niet. Oh. u wilt terug naar het grietje, hè? <laughs> Ik heb u op het terras wel gezien. Ah, lekker kippetje. Ja, dat waren wij. We hadden het oude Italiaanse familie, nee. De hele familie. Ik moest ieder jaar weer meenemen op vakantie. Anders moppert het oude de rest van het jaar. Ik heb nogal wat verdiend, ziet u. Ze weten het allemaal. Dit allemaal is mijn eigendom. De hele rommel. Dat is mooi, hè? Ja, heel mooi. Uh, jongen uit het dorp doet het goed. U kent de gang van zaken. Meestal ook nog legaal. Gebouwen. Bent u ooit eerder in Italië geweest? Ik kan u naar steden brengen waar nieuwe gebouwen staan... die allemaal van mij zijn, jongen. <laughs> Ik heb het bereikt... En geen oude rommel. Ja, en nou komt de hele familie in actie. Ik ben plotseling Sinterklaas. Weet u zeker dat u niks wilt drinken? Nee, dank u. Kijk, oh, voor de kinderen en voor de houtjes kan het me niks schelen, hoor. Alleen mijn neef Vittorio. Hm, wat een schooier. Hij ging net weg. Wat vindt u van hem? Mij is slim. Zo is dat, een smeerlap. Hij heeft gestudeerd, maar het is toch een smeerlap. Hij doet wel eens wat voor me. Hij heeft een hoop voor details, u kent dat wel. Ja, voor mij draagt hij zij onderbroeken. Dat hij dit was wat maar raven maken. Het mm. ja, is zo mini. En wat doe je erom? Ik laat hem altijd in de gaten houden. En mijn ouwe heeft ontdekt dat hij mij wil vermoorden. Nou ja, goed, geen onzin. <laughs> Waarom zou u naar mijn zorgen luisteren? Ga je naar maar zitten. Op de tafel. Of laat het toch er maar af. Zo, u gaat dus misschien voor Marco werken, hè? Ik werk toch al voor u. Niet dan? Wat niet dan? Nou, zo niet. Dan ga ik aan. Ik ben al te veel in betrokken. U kunt me niet zomaar wegsturen met... Uh, sorry, u bent niet helemaal geschikt voor dat karweitje. <lacht> u bent een slimmertje. U zit erin. Lootserren heeft een keurig troepje mekaar gezet, bij ze. Zei je dat, mocht u hier aankomen, dan was u te vertrouwen. Helemaal te vertrouwen. Nou, u bent hier. hè? En ik, laat het ding halen. Zo, jongen, nou gaan wij wat drinken. Dit is een feestje, jongen. Ik heb op u gewacht. Heel lang. Zo. Op het nieuwe lid. Proost. Les nummer één. Nou, wie erbij hoort, vertrouw je in niemand, oké? Okay? Ja, toch even, ja. Aha. Dat heb jij aardig geïncasseerd. Ik sta erom bekend dat ik iemand buiten Westen kan slaan. Nou, dat geloof ik graag. Maar nou gaan wij wat drinken en geen tegenspraak zo uit de fles, tenzij dat ik kwast ga halen. Nou, jou. J jij leert snel. Goed. Jij vertrouwt niemand. Oh ja. Ja. Dat is het. Leg het aan, meneer Nikki. Ja. Nou, Shields. Kijk eens. Pak het eens op. Hm? Wat vind je ervan? Hm. Een mooie camera. Zwaar. Weet ik je nog nooit eerder zo heen hebt gezien. Maak maar eens open. Zie je waarom die zo zwaar is? Jij verwacht platen in een camera, hè? Maar niet zulke platen, Platen om mee te drukken. clichés. Kijk hier maar eens naar. Kijk eens wat je ermee kunt doen. Een mooi biljetje van een pond. Het zijn kopieën van Duitse clichés die tijdens oorlogs naar gemaakt. We hebben zo'n tijdje. Maar ja, biljetten nemen te veel plaats in om te smokkelen. Zelfs met de schooltruc. Dus dachten we, als we nou een goede vent kunnen vinden. We laten hem de camera door de douane slepen en dan gaat hij thuis aan het werk. <laughs> Ze zoeken heus geen leraar als er geld begint te rollen. Zou het je lukken, Shield? Is het wat voor je? Je bent precies op tijd. De boot komt eraan. Hoeveel fles heb je eens hemelsnaam gekocht? Dat tel ik je later wel. Kom mee, de meeste mensen staan al op de stijl. Oh, kijk, de boot is aan. Ze komen van boord. Het is niet te geloven, heel veel... Wat is er? Die pillen. Het was niet genoeg. Het is een van onze vrienden uit de trein. Huh? Hij is doodsbleek, maar hij is er. Hij is net van de boot gekomen. Halen we die boot als hij hierheen komt? Nee, het komt niet hierheen. Hij is net een van de weggestuurd met een briefje. Oh ja. Hij blijft daar om naar de passagiers te kijken die aan boord gaan. Hij zoekt ons. <totstuk>